Het spel is nog niet over, nog niet afgelopen, nog geen game over We gaan lekker door met die fucking spacehoofden. Je hoeft niet te geloven, rustig doen we eenmaal boven Ja in het weekend doen we echt wat we willen Zoveel shit gedaan, dat ik gewoon start te trillen Het is mijn doen en ieder weekend weer hetzelfde Zo erg dat niemand me meer kan helpen We spacen als de eerste, we spacen hardcore We gaan zelfs de hele fucking en na door Met behulp van drank en andere dingen moet het aardig lukken. Om het echt te beginnen. Je bent bang voor mij, want ik ben doodziek. Ik ben la, ik heb scherpt en ik smoke weed Dat is de reden waarom je me nooit op school ziet Ik ben de koning van de straat, dus pas die kroon hier Koning van de maat, dus pas die microfoon hier Ik heb een hele klik achter me, dus ja, sloopt niets In het weekend ben ik echt net een roofdier Niet tevreden met een chick, pakken gewoon vier Dat is wat ik doe, en ik heb scherpt en alles Met wat drank op loop ik altijd te knal, Ballen tot vervallen. dat doen we met z'n allen En van de avond zal iedereen in bed belanden Zijn ze niet relaxed, worden ze als een let Dan zul je zien hoe deze gek dan handelt Want ik wil eventjes wat vet verbranden En wat ik hiermee bedoel is even lekker ballen voor mijn kan iedereen de kanker krijgen Ik ga er niet aan dood, ik zal door de drank bezwerken Je staat verbaasd, ja je zit lang te kijken Want je weet, deze gozer is niet bang te krijgen In het weekend zie je mij met Wijven. Als jij ze krijg je al lange stijgen Wat is de reden dat we zo lang wakker blijven? Omdat we in de trip, Lang verblijven, net nieuw en loop al eerst de rang te schrijven Dit is niet het enige, ik heb nog zat te rijmen Ik ben gek, laat je zo in een brand verdwijnen Met een fles in mijn hand, sta ik dan lachend te kijken Helemaal gek, en dat is hoe we zijn Kom je ons tegen? Nou dan zit je boek vol schrijven Er is iets gestolen, waarom je zoek kunt kijken, Waar zou die pgp zijn. BGP is weg, jou met de bed verdwenen Zodat BGP, lekker thuis kan leven Geen school of werk, en dat soort shit Waar ik een criminele pad vind Nu heb ik uitgelegd, hoe ik mijn weekend beleef Zonder drank en shit, dan ben ik niet echt tevreden En soms was het erg, maar dan viel het niet mee Je vart je af waarom ik geen verdriet te vergeten Maar mijn gevoelens lieten me niet in de steek En wees maar bang als je mij ziet in de steek Want ik ben Robi van je wiet en je smeekt, zeker soms genade, omdat je niets terug kreeg. Dat klinkt logisch, ik rook het zelf op. Het is weekend en zet zo de stress dan stop. Door de week heb ik echt wel ellende hoor. Daarom ga ik in het weekend met mijn benden los. In het weekend ben ik in de buurt te pinnen en in de kroeg. Whisky gaat puur naar binnen. Het is niet zo dat ik in een uur ga liggen, ik ga door en ben van nature pikkel